6 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Goedenavond. Communicatie bij brandchemiepak was chaos, zegt onderzoeksraad. Nederland en Duitsland willen snel permanent noodfonds... en dodentolige kapsijst cruiseschip opgelopen tot vijf. Het weer. Vannacht gaat het in vrijwel het hele land licht vriezen. Morgen overdag zonnig. Temperatuur ligt tussen de 2 graden in het oosten en 4 in het westen. Ook dinsdag koud en zon. Maar vanaf woensdag wordt het zachter en wisselvalliger. De crisiscommunicatie bij de grote brand bij Chemiepak in Moerdijk was een chaos. Dat concludeert de Onderzoeksraad voor de Veiligheid in een rapport... dat in handen is van de NOS-verslaggever Henrik Willem-Hofs. Wat ging er mis? Nou simpelweg waren er te veel partijen bij betrokken die allemaal eigen afwegingen maakten en een eigen verhaal vertelden. En daardoor wisten burgers niet waar ze aan toe waren en ook was veel informatie tegenstrijdig. Er zitten zeker giftige stoffen in deze rookwolken. Nou het hangt nog vrij hoog te roken zoals u kunt zien 200 meter boven de grond. En tot op heden zijn er geen gevaarlijke stoffen gemeten. Dat geen effecten worden verwacht bij inademing. Dus als mensen klachten hebben zou ik met name zeggen ga naar de GGD. Ga er binnen. Ja, is het alleen met deze brand misgegaan? Nee, volgens de onderzoeksraad is er een structureel probleem. Zeker als het gaat om een incident waarbij meerdere regio's betrokken zijn. Het rapport heeft het bijvoorbeeld over de brand bij ATF in Drachten een aantal jaren geleden. De raad zegt ook dat overheidsinstanties te veel bezig zijn met wat ze willen communiceren. In plaats daarvan zouden ze eigenlijk moeten kijken naar wat de burger wil weten. Bijvoorbeeld in dit geval, kan ik naar buiten? Kan ik groenten uit de tuin eten? Kunnen de kinderen buiten spelen? En op dat soort vragen kwam pas eigenlijk heel laat een antwoord. En we hebben het nu over de communicatie, de crisiscommunicatie. Gaat daar het rapport vooral over? Nee, zeker niet. Een groot deel van het rapport gaat ook over de oorzaak van de brand en de vergunningen. En Veel van die conclusies in dat deel zijn eigenlijk al wel bekend. Een paar dingen zijn nieuw, bijvoorbeeld dat medewerkers de pomp waar de brand is ontstaan niet hebben uitgezet. En volgens de onderzoeksraad heeft de brand zich daardoor sneller kunnen verspreiden... Het bedrijf krijgt opnieuw forse kritiek over de veiligheidscultuur. Net als het openbaar ministerie in de strafzaak zegt de onderzoeksraad ook... dat het bedrijf zich niet aan de vergunning hield aan het eigen beleid en aan de eigen regels. En ook de gemeente Boerdijk die de vergunning heeft verleend die krijgt kritiek... De gemeente is namelijk te traag en te koelant geweest, zegt de onderzoeksraad. En jij hebt nu het conceptrapport in handen. Wanneer komt dat hele rapport? Uh, wordt dat bekend? Nou, de bedoeling was eigenlijk dat dat rapport over een paar weken, dus eind januari, begin februari, zou verschijnen. Alleen uh, Chemiepak heeft een uh, rechtszaak aangespannen tegen de onderzoeksraad. Wil eigenlijk voorkomen dat dit rapport in de openbaarheid komt. En daarover doet de rechter aanstaande woensdag uitspraak. Dus over een paar dagen weten we meer. Verslaggever Henrik Willem-Hofs, dank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 Nederlandse bergingsbedrijf Smit Tak is begonnen met het wegpompen van stookolie van het gekapseisde cruiseschip. Dat werk wordt gedaan met ongeveer tien man en in samenwerking met een plaatselijk bedrijf. Smit wil ook wel de hele Costa Concordia bergen, maar daarover is nog geen besluit genomen. En vandaag wordt ook de passagierlijst van het schip gepubliceerd. En er wordt ook duidelijk of en hoeveel Nederlanders een cruise buiten een reisbureau om hadden geboekt. Dit is het NOS-journaal met Mark Visser. Nederland en Duitsland willen dat er zo snel mogelijk... een permanente noodfonds voor de euro komt. Dat heeft premier Rutte gezegd in het tv-programma Buitenhof. Nu Frankrijk zijn triple e status is kwijtgeraakt... is het van belang zo snel mogelijk zekerheid te creëren voor de eurozone. zei Rutte. Ik heb daarover zij... getelefoneerd gisteren met de Duitse kanselier. En, en ook zij en ikzelf en zeggen het is nu extra van belang dat we... Uh, dat permanente noodmechanisme, dat Europese noodmechanisme, dat we dat zo snel mogelijk invoeren. Dus het, het, het geeft een extra urgentie eigenlijk om dat nieuwe noodfonds, dat permanente noodfonds, op te zetten. En ook om natuurlijk ervoor te zorgen dat nu de zaken in Italië en Spanje, dat ook die landen nu de noodzakelijke maatregelen nemen.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 Het is vandaag wereldwijde Saapdag. In 40 landen kwamen mensen bijeen die fan zijn van het Zweedse automerk. Zo'n 1500 Nederlandse Saaprijders verzamelden zich op het vliegveld Valkenburg. En tussen hen meldde zich ook de man die er niet in slaagde het automerk overeind te houden: Automan Victor Muller. Dank u wel. Ik ben uh, speciaal naar Nederland gevlogen om uh, u vandaag persoonlijk te kunnen komen bedanken. Hoezeer ik ook niet meer de CEO van Saab, want u weet allemaal dat dat helaas niet gelukt is, kom ik wel persoonlijk u bedanken. Want zonder mensen zoals u zou Saab helemaal geen bestaansrecht gehad hebben. Zonder mensen zoals u hadden we in 2010 Saab nooit gekocht. Toen waren er al convooien rond de wereld. En vandaag en gisteren 42 landen, 110 evenementen, welk automerk kan daar... Aan het, het is alles behalve voorbij met de zaak. U kunt er volledig van verzekerd zijn dat ik tot mijn laatste snik me zal inzetten om het merk in een veilige haven te blijven. Ik dank u wel. Applaus op een inmiddels koud vliegveld. Dat is toch even een warm bad voor Victor Muller. Hoewel de kater van de afgelopen weken nog lang niet voorbij is. Nee, in eigenlijk. Naarmate de, de tijd verstrijkt uh, word je gefrustreerder. Omdat je weet namelijk dat het onnodig was. Had absoluut niet gehoeven. Is wel gebeurd. En als je dan evenement ziet als hier. Dan besef je wat een ongehoorde supportersbasis dat merk heeft. En hoe jammer het is dat dat merk uh, te is gegaan, maar het is nog niet over. Anderhalfduizend Saaprijders offeren hun zondag op. Het zegt wel wat over het merk. Saaprijders zijn allemaal een beetje anders natuurlijk. Ze zijn bezeten, en ik ook. Ik was natuurlijk ook bezeten, anders had ik het nooit gedaan uh, twee jaar geleden. Nou, u zegt ik was bezeten, maar volgens mij bent u het nog steeds. hoor. Ik ben nog steeds bezeten, want ik ben nog als een bezetene aan het werk... om uh, te kijken of we een oplossing kunnen vinden voor Saap. Er zijn uh, zeer serieuze partijen uit Turkije, uit India. En ik heb uh, alle hoop dat we een partij kunnen vinden die, uh, die Saap wil doorstarten... It ain't over. Until it's over. Until the fat lady sings. En ik heb er nog niet gehoord. Een bijdrage van Louis Dekker.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 Het popfestival Noorderslag heeft dit jaar 33.000 bezoekers getrokken. Ongeveer evenveel als vorig jaar. Vier dagen lang presenteerden bijna 300 bands en artiesten zich in Groningen. Bij het slot van Noorderslag, gisteravond was dat... werd de popprijs 2011 toegekend aan de jeugd van tegenwoordig. Tot beste poppodium van het jaar werd Doorn Roosje in Nijmegen gekozen. Het was de 26 e keer dat Noorderslag werd gehouden. Sport. Henk Grol heeft bij de Judo in Almaty, Kazachstan, een zilveren medaille gehaald. In de finale wezen de scheidsrechters de Kazach Rakov aan als winnaar van de partij. Tot verbazing van Grol zelf. Voor mijn gevoel waren het zeker twee scores. en uh, Ook de mensen omheen, me andere coaches, in andere landen. Die uh, kwamen naar me toe en zei: ja, Het is echt belachelijk dat jij niet gewonnen hebt. Maar ik, heb het, ik moet het zelf even terugzien nog. Maar, uh, voor het gevoel ben ik wel een beetje bestolen, dat lijkt het op. Maar ja, het, het hoort erbij. Het is een en uh, Beter nu dan op de Olympische Spelen. Bij de vrouwen plaatste Edith Bos zich voor de halve finale van de klasse tot 70 kilo. Ze trok zich voor de wedstrijd echter terug, omdat ze koorts heeft.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 Winst voor Vos dus. Bij de mannen ging de overwinning naar de Tsjech, Zidak Stibar. De Nederlandse volleybalsters hebben zwaar geloopt voor het Olympisch kwalificatietoernooi in mei in Ankara. Oranje is ingedeeld in een groep met onder meer wereldkampioen Rusland... en Europees kampioen Servië. Nummers 1 en 2 van de groep gaan door naar de halve finales. Uiteindelijk plaatst alleen de winnaar van het toernooi... zich voor de Olympische Spelen in Londen. Succes in Zuid-Amerika, Nederlands succes. Trucker Gerard de Roy heeft namelijk de Dakar-rally gewonnen. Hij werd in de laatste etappe naar de Peruaanse hoofdstad Lima zesde. En dat was voldoende voor de eindoverwinning. Gerard de Roy werd eerder al eens derde. Maar het is de eerste keer dat hij de eindoverwinning pakt. Zijn vader, Jan de Rooij, die won de Dakar-rally in 1987. Nog een keer de hoofdpunten uit het nieuws. Communicatie bij de brandchemiepak was chaos... staat in een rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid... dat in handen is van de NOS. Dodental ongeluk cruiseschip opgelopen tot vijf. Twee mannen werden dood achterin een schip gevonden. En Nederlands en Duitsland willen snel een permanent noodfonds voor de euro. Dat heeft premier Rutte in Buitenhof gezegd. Tot zover dit uitgebreide NOS-journaal. Zometeen de VPRO met Studio Itzerda.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 Studio Itzerda. 1. Wanneer u de uw vertrouwde omgeving verlaat... zult u toch moeten overschakelen op algemeen beschaafd Nederlands. Luisteraars van Studio Itzerda. Imiteer maar de stemmen die u op de radio hoort als u in de auto zit. Dit is voor ons een belangrijk moment. Het eerste contact met u. 2. Vervuilt de ether niet met uw onzinnige brabbel. Als boegbeeld van dit fijne programma... Bereid ik mij graag grondig voor? 3. Houd de microfoon bij het uitzenden ongeveer 10 centimeter van uw mond. En ik doe dat door middel van meditatie. 4. Haal in een noodsituatie diep adem. Dan vertraag ik mijn hartslag en mijn ademhaling. 5. Ontspan uw stembanden. En middels bewuste celdeling kom ik in een hogere staat van trilling. 6. Denk goed na over wat u zegt. In deze etherische roes ontmoet ik dan op astraal niveau... mijn spirituele leermeester. 7. Mijn innerlijke goeroe. Streef ernaar om zelf aan zo'n hoog mogelijk niveau te bereiken. Zij geeft mij waardevolle inzichten en de diepe innerlijke rust... die mij in staat stellen u optimaal voor te bereiden op de zeer grondstoffelijke presentator van vanavond. En dat brengt mij naar punt 8. Stop met waardeloze prietpraat. Hier is... 9. Marten Minkema. Het is... 13 minuten over 6. 10 centimeter, hè? Pardon? 10 centimeter. Van de microfoon afhouden. Ja. Goed. Ja. Um, Gerrit Kalsbeek, gewaardeerd collega bij Studio Itzada, co-presentator vandaag. Eh, ik, moet even, ik moet even vertellen waarover het gaat. Moment. Wacht daarmee. Want je doet daar iets. Wacht daarmee. Gaan, kwart, kwart over zes inmiddels dus, bijna. Op zondagavond Radio 1. En dat betekent Slow Radio. Hierbij Studio Itzada. Vernoemd naar radiopionier ingenieur Itzada. Slow Radio, dat is radio waarvoor je even moet gaan zitten. Oren open zodat je in de roes raakt, die radio heet. En roes, daar gaan we het vandaag over hebben. En een roes die van buiten af komt door pilletjes, plantjes of paddenstoelen. Maar ook over roes die uit jezelf komt. Als je aan het duiken bent bijvoorbeeld. Of als je aan het inkopen bent. Onze economie is gebaseerd op een collectieve kooproes... Daar moeten we vooral in blijven om ons land te redden. En daarvoor moeten we geld verdienen, waarvoor een werkroes nodig is. En daar moeten alle middelen verboden worden... die ons in een andere, meer passieve roes brengen. Een passieve roes die geen geld oplevert. Is dat een uh, aardige theorietje van mij, Gerrit? Uh, nou, je hebt toch ook een hoop roesmiddelen waar je juist heel actief van wordt... Denk maar aan de cocaïne en de, en de, de speed. Ja, en, natuurlijk heb ik ook alcohol en roken. Wordt maar je, je bent misschien bodem, niet zo. Ik ben mee verdiend, niet zo door. goed voor de economie, misschien. Dat, Die, dat, ja, dat is waar. Alcohol en roken natuurlijk wel weer, goed voor de economie. Ja, uh, uh, uh, Gerritje, met uh, roes ervaringsdeskundige, kan ik het zo zeggen? Mm, ja. Ik denk dat er een heleboel mensen dat zijn. Ik heb een beetje een raar geluid op me. Ik heb die pillen nog niet eens genomen of ik uh, ja, de al. Je hebt Als bij, je, bij dat toch mag, hè? Ja, maar, ik, wat, zal ik die eerst even innemen? Uh, wat is het? Wat heb je daar? Ik, ik heb iets uit de smartshop, iets ja? wat nog mag. Ja? Kijk, Want mag helemaal ik mag helemaal niet? Ik, ik, ik denk dat ja? de meeste mensen, ja? een heleboel mensen, jij wat minder trouwens, die hebben behoefte aan roes af en toe. Het meest populaire is natuurlijk alcohol. Nou, ik heb een paar jaar in een café gewerkt. Alcohol dus, dat vind ik geen prettige roes. Dus ja, wat mag nog? Je, je mag steeds minder van de overheid. De, Kat, kaart, de kaart is niet ontverboden. Ik, ja. nou, ik, ik heb je twee blaadjes. journalisten, die heb ik ja. op de radio gehoord... die het dat de plekken aan het kauwen waren. Nou, en die werden er helemaal niet zo raar van. Het is dus, dus best een onschuldig middel, maar het wordt toch verboden. En de overheid die wil zich in ons hoofd bemoeien... met, met wat ik met mijn hersens doe... Maar goed, ik ben naar de smartshop gegaan in Leeuwarden. Daar trof ik een dame die echt helemaal niet wist wat ze verkocht. Er staan hele kleine lettertjes op de verpakking. Die moet je eigenlijk eerst met je pillen slikken... voordat je die lettertjes kan lezen. Maar ik heb hier vier capsules. Ja. Die Neem ik nu wel een glas water in? En oh, wat dat... is het dan? Het zijn langwerpige capsules, zeker een uh, centimeter lang. Ja, het heet de vijfde, de vijfde, dat de zijn vijfde oh, versnelling. Vijfde ja. versnelling. <laughs> wat zit het... erin dan? Ja, ik heb geen idee. Ik, ik, ik kan de pakken niet vinden. Hier, dit zijn een soort spinazie. Oh, het zijn ook oh, dat is, dat is andere pirretjes weer. Maar eerst maar even deze vier grote capsules. Okay, die gaan ik ga nu te worden, ja. Oké. Okay. En, en waarom? Ah, goed, en, waar ja. moet je, en hoe lang duurt het voordat die gaan werken? Als het goed is, uh, een half uur ongeveer. Allee. En je hebt. Um, je hebt dus deze periode, omdat andere dingen worden, wordt steeds meer wordt daar, wordt, daar, wordt die verboden. Of afgeknepen. Want Af, ja. je, je, je had ook uh, wat wietplantjes thuis staan geloof ik. Er is een nou, staan? Het vervelende is dat, dat onze overheid de distributie van, van roestmiddelen voor een deel heeft overgelaten aan de, aan de maffia. En ik heb altijd die koffiejoint, die koffieshop, die is altijd hartstikke sterk. En, en je weet niet wat ze er erin gooien. Dus ik dacht: Op je eigen, weet op je wat, eigen landje? Op mijn eigen op ja. tuin. Ik, ik strooi wat zaadjes uit. En, nou, en daar kwam wat op. Ja. Dat het kwam al een beetje omhoog. En toen gebeurde er dit: Dit. Nico uit. Aardhouden. Volgende. Nico er klaar. En Laura zei: Maar pak je een biertje niet voor ons? Dus ik ging in de keuken en ik kwam eruit. En toen kwam de politieauto uit jou. Dus ik vlug naar binnen, Laura vlug dat verstoppen natuurlijk. Ik ben er niet voor. Ik ben er niet. Zei ze. Toen zei ze mij van, uh, en u woont hier ook niet. zei ze tegen mij. Ik zei: Nee, ik woon hier ook niet. Ik ben hier met uh, Jelle. U woont hier ook niet? Hè? Ja, nee. Nee, <laughs> even Ja, we moeten het toch meenemen. Mee nou, dat zielige hoopje wat er staat, het lijkt wel brand, Nee, dat zei ik ook nog tegen hem. Nee, als Josh, die zegt, nee, dat is voor de Canari. Ja, nou, Jelle zei het voor de kippen. Mag ik niet mag ik een kanarie Want hij moest eerst de officier van justitie hebben. Nou, zij was in gesprek. De hoer van. Zij zijn hij ook nog? De hoer. Van, van, ja, het zijn die echt. De hoer van de justitie is in gesprek. Nou, weer bellen, bellen, bellen. En toen, nou, toen besloten ze om het eruit te trekken. En hij had net de eerste takjes neergelegd. En die kippen komen onder het hak weg. En vallen gelijk die wietplank. Nou, ja, begon ze erin te vreten. Dus ik zei tegen niet politie: Zie je nog wel dat voor de kippen mis? Hij begon het ook nog een beetje geloven ook. Ja, wat George zegt ook nog, als hij het, het zegt, je moet hier ook het lui volhouden. Nooit je verhaal <lacht> Of dat we een mond hebben gebleven, weet je wel. Nou ja, Sjoz, want ik snap, Jos Jelly. Nou, dus Josie komt weer naar binnen over hoe jij aankomt uh, gereden. uit houdt die auto... Stop! Wat <lacht> <lacht> <lacht> doe je nou? Want <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> ik had Gerrit opgebeld, hè? Ze gaan alle wietplannen omknippen. Om wat? Oh, en, ik kom er gelijk aan. Ja. Als we een grote auto moest komen, dan zeiden ze van nee, nee, dat hoeft niet. Nee, maar er kwam hier een politiebusje op. met vier man. Ja, ja. En ik denk, wat is dit nou weer en dan? En ze zo, toen zwaaide ik even terug. En toen reden ze door. Maar ze stonden wel dus op back-up call. Hè? Voor als iemand een, een of ander een mafketel gaat flippen of zo. <laughs> maar weet je, in mijn beleving. Is dat gewoon helemaal niet iets wat ik fout doe of zo? Dat is het nog het rare ervan. Maar nou, we vonden hun ook niet hoor. Nee, vonden we het ook niet. Ja. Maar dat is beleid, hè? Nee, in Nederland. Want... Ik... ik denk, Gerrit, dat dit heel veel mensen heel bekend voorkomt. Hè? Dat dat dus, dat dus een paar plantjes, dat, die, dat, die dat, dat daar toestanden om, rond ontstaan, om ontstaan. Maar wat gebeurt hier precies? Wie zijn dit? Wie hoorden we net? Uh, iemand, dat is uh, Marie, vriendin. En uh, mijn, mijn, uh, mijn vrouw, mijn wettige echtgenote, Laura. Die, um, Laura had zich verstopt toen de politie kwam. Maar, het, maar hoe, ik, die kwamen op die plantjes af? Ja, die kwamen op maar die plantjes af. Want je woont ergens helemaal op is land. Uh, ja, wat is er dan uh, een uh, paar ik denk, plantjes? Ik denk dat de buren, de buren had, oh, uh, iets, uh, want je kon het van de weg of niet hoe, zien. Hoeveel plantjes dus, zijn het? Waar het? Nou, de officiële telling was uh, 63 geloof ik. Maar de meeste waren 20 centimeter hoog. Het was echt ja. een oog die je echt helemaal nergens op sloeg. Gewoon, gewoon, gewoon buiten? Ja, he? gewoon in de tuin. Ja, ja. En, en, de een de agent die zei tegen mij van... nou meneer, u moet ze wat meer voeding geven. Oh, ik, zeg, ja, maar ik, ik, hij zei, ik zeg, ik heb het gewoon gezaaid. Het zijn, het zijn mijn zaaitjes, het zijn mannetjes, het zijn vrouwtjes, het is van alles. Hij zei, nee, nee, je moet gewoon naar de grootshop gaan. Dan moet je vijf gewoon goede planten dat halen. Ja, dat is allemaal ja. veel beter. Toen dacht ik, ja, wat, wat lullig eigenlijk. Wat ja. nou verplicht de overheid om, met, om, om, om toch weer bij de maffia dingen te gaan halen. Ik had het zo goed voor elkaar. Een milde wietje, een paar saartjes strooien. Als het leven zelf. Meer, moet je had, meer Helaas, moeite had je niet gedaan? Nee, nee, ik, had nee. No ik, ik nee. heb nooit, nooit bemest of nee, niks. Maar goed, dus en binnenkort hoe, heb ik een strafblad. Een, uh, een taakstraf waarschijnlijk. Je moet voorkomen. Niet. Dat neem ik aan van wel. Ik ben verhoord als verdachte in een criminele zaak. Had het jaar, was het tien jaar geleden anders? En toen ja. heb ik nooit wietplantjes gekeken. Nee, maar, maar heb je het idee dat er, dat er nu. Mm, het, ja, het wordt wel steeds akeliger. Maar kijk, een, een, met name uh, de, de christelijke partijen. die zijn heel erg tegen chemische roes. Dat vinden ze niks. Want dat soort dingen. dat moet van God komen. Van Jezus mag ook. Ja, maar plantjes komen toch ook van God? Uh, ja, dat is toch te indirect, denk ik. Te indirect? Ja. <laughs> zeg, um, uh, uh, uh, we wachten even tot die pillen van jou werken die je nou inneemt. Dat zijn strikt legale pillen, hè? Dat nou zijn legaal. Ja? Wacht, maar goed, M laatst, laatst waren de andere pillen. Die, die had iemand genomen. En die zijn alweer uit de handel. Dus het is een oh, soort ja. race, hè? Een race. Ze vinden iets oh, en dan ja. komt het op de markt. Je, je, je, dan... hebt, je hebt ook die zijn, die heren, Of genossen moet ik zeggen. Drugs. Eh, alcohol is ook een drug. Maar uh, uh, dranken, uh, drankjes is al zo ontzettend oud. Bijvoorbeeld... Uh, uh, Pochin, ken je dat? Pochin? Dat is een soort aardappelwodka. Aardappelwodka. Waar moet je heen voor de allersterkste drank van de wereld? Een drank met tussen 60 en de 95 procent alcohol. Oh, nee, mijn god. Itzadaar medewerker Jacqueline weet het. In Ierland, waar het aloude oude pochin mensen in een diepe roes brengt. Van goede pochin, uh, zegt ze, ga je na twee slokken zingen... en uh, slechter maak je blind... Er is een straffen voor het stoken van Pochin dan voor drugs. Oh, ja, voor andere drugs. Ja, want ik, ik, ik, ik, ik, in ieder geval, het, het, de namen voor Pochin zijn bijvoorbeeld... de uh, Crater, Moonshine, Bootleg Whisky, bath Chub Gin, Goddamn. En uh, veren namen heeft het goedje dat uh, goddelijk een helse gelijk moet zijn. Ik heb het zelf nooit. Ik ben er wel in Ierland vaak geweest, maar ik heb nooit gedronken. En het wordt ook al lange bezongen. En um, uh, elke Ier heeft verhalen over pachin. Over hoe je er bevoren koeien mee kunt ontdooien. Koeien <laughs> ontdooien. Ja, hoe je je er sterk mee kan krijgen. <laughs> en hoe kinderen vroeger in plaats van ontbijt een fikse slok pachin kregen. om door de barre koude op blote voeten naar school te lopen. In de taxi in Noord-Ierland haalt Billy herinneringen op aan zijn, aan zijn laatste pachin. Let op. Ik heb inmiddels pannen, het was zo clear. Het was eigenlijk water, het was echt smooth. And then the next thing, just when it hit you in the back of boom. You know, and you oh, you knew you had good matching. Honestly, I honestly haven't tasted anything like it. It was a dream. Oh, definitely, definitely. Well, How can we find a good bottle? I Again, asked the taxi driver Billy. <laughs> um, hoe vinden we een goede fles? Of je wil ik Volgens Billy zijn we op de juiste plek om dat genotvolle spul terug te vinden dat ik jaren geleden proeven mocht. And No liquid cosmetic wars over the athletic our pathetic and gives such a blow Komen we uit de potje, maar ik heb in bakkel Ach, nekje bij een Deze vervloekte potje in degene die het niet tot zich neemt Menig hart heeft het in hoge sferen gebracht. Er is niemand, van koning tot bedelaar, die er niet dichtbij zou willen zijn. En hoe meer hij zich eraan gewint, des te groter is het genot. Bij mijn vriendin in Belfast staat gewoon een colafles vol potjeen op de kast. Mag ik even ruiken? Het ruikt een beetje naar petroleum. Naar ruik eens, ruik eens. Maar de reden waarom wij op zoek willen gaan is omdat ik op een nacht, een jaar of vier, vijf geleden, waren wij op een uh, schiereiland in de westkust van Ierland. Het was pikken donker, storm, windkracht, tien minstens en we waren bij een vriendin. Toen uh, gingen we uh, de pub in en uh, toen kwamen we weer terug en toen zei ze, nou laten we even bij de buurman kijken. Die woonde helemaal in zijn eentje en aan het eind van het schiereiland, we kwamen daar, nou en ik weet niet meer hoe ik teruggekomen ben, dat was goddelijk. En dat wil ik weer proeven, dat goddelijke. Maar in ieder geval, ik vind dit hier op de kast bij onze vriendin ruikt vies. Ik ga het wel proberen, nu. Mm. Mm. Jimmy, dit is uh, scherp. Nee, wat ik me herinner was gewoon zacht en zoet. Dat ging heel zacht mijn keel in. Misschien, omdat we al een paar pijns op hadden, misschien moeten we eerst naar de pub. Straks, straks het tweede deel. De Speur toch naar uh, Pochin. Um, uh, rond het jaar 1000 werd de eerste Pochin trouwens uh, gebrouwen, heb ik begrepen. En het is vernoemd naar de pot waarin het gekookt werd. Uh, Zeg Gert, je, hebt, je, hebt, je hebt de muziek meegenomen van mensen die portien drinken? Ja, dit, dit, zo, zo klinkt je als je jarenlang portien hebt gebruikt. De Old Mountain Dew, zo heet het lied. Het gaat over portien ook. Het klinkt... Uh... Dat is, toch, dat is toch niet de roef die ik zoek, eigenlijk. Dat is een ja, gevaarlijk goedje, hè? Afschuwelijk. En dat gaat helemaal nog door. Ja, dat houdt niet meer op. nog even. Nog even. He? die Oh ja, ja, dat is nu. Ja, ja. Zal ik ons langzaam wegveden? Dat jij ja, we ja, gaan ze verder in hun roes. Um, dit is niet de roes die jij zoekt. Nee, nee, nee. Ik ben nee. een paar jaar barkeeper geweest. Ik heb elke avond mensen dronken zien worden. Kijk, in het begin dan ontremt die alcohol een beetje en dan is het lekker, dan worden mensen vrijer. Hoe je hem uit? Ja. Weet je zo. Oh, dat is zo. Maar dronken mensen zijn nooit leuk. Wees nou eerlijk. Of mensen vallen in slaap. Of ze worden agressief. Of ze gaan gemeene dingen vertellen. Maar alcohol is niet verboden. Alcohol gaat gewoon maar door. Dat houdt niet meer op. Dat houdt niet meer op. Dat is ontzettend gif. Ik moest ook denken aan. Op een gegeven moment was ik in een van de Baltische staten. Ik geloof Letland. Nee, dat was Litouwen. En daar was ik op bezoek bij iemand. En zijn buurman was de minister van Justitie. En daar heb je ze ook allemaal in de bossen eromheen. Heb je allemaal illegale wodka-stokerijen. En we kwamen bij die buurman op bezoek. Hele leuke mensen. We gedanst in de tuin. En het was een heel gezellige avond. Op een gegeven moment kreeg ik ook wodka ingeschonken. Absoluut illegale wodka. Dus uh, iedereen, tot en, met, uh, tot en met. de minister van Justitie, die, uh, die drinkt het gewoon daar. Dus dat, zo, zo erg is het, ja, moet je zeggen. Yeah? Uh, overal doorgedrongen. doordrinkt ja. van. Het was, het was trouwens. Uh, ja, het was best wel een wodka eigenlijk. Aardappelwodka is heel lekker trouwens. Ja, dit is trouwens ook aardappeldrank. Uh, Proxima ja, is aardappel, ook aardappeldrank. Ja, ja. We kregen een reactie binnen van een uh, van, van, van, van luisteraar, Robert Noorlander. En die zegt: van ja, eigenlijk is het gewoon pure alcohol. Het is gewoon, gewoon aardappelalcohol. Dat is het eigenlijk gewoon. Dus uh, het is eigenlijk gewoon eigenlijk alleen maar alcohol wat je drinkt. Goed. Um, we gaan even over van deze, van deze roes naar een andere roes... die van binnenuit komt. Je bent langs geweest bij een ex-schaatser. Marnix ten Kortenaar. Wie is dat? Dat is een ex-schaatser. Schaatser dus, pardon hoor. Dat hij is ook... Een <laughs> ja, kopertje. Pardon. Maar ja. hij, hij is ook uh, dokter in de chemie. Ja, ja. Hij vindt ja. dingen uit. Elektrochemie. En dus uh, sportdrankjes en een waterzuivering. Ik weet niet het hm. is, maar het is een... Een hele heldere man, een ex-sporter. En als sporter kwam hij uh, via sport in zijn roes. Maar later is hij overgestapt naar de religieuze roes. Ja, hij, hij, al... hij vindt ja. de roes in het bidden. Hij is ook actief betrokken bij sports witnesses. Kijk. En uh, uh, uh, die probeert de evangelie van Jezus Christus um, uh, ja, te, te, te, te verspreiden. Um, die ging bij me op bezoek. korten Kortenaar. Vanaf nu is het toe.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 Uh, ja, daar krijg ik geen roes van. Nou, ik zeg, ik zeg eigenlijk... Uh, ik, ik wil een roes. Wat er ook gebeurt, blijf van die pillen af... en ga in ieder geval niet de onkulte kant uit. Want dat komt helemaal niet goed. Dus daar wil ik je vooral voor voeden. Ja, ja. <laughs> dus, nou ja, kijk, ik, je ziet het me, ik ben geen sportfiguur. Aan sport zal ik geen roes halen. Nee, maar dan, misschien dan wel dan een vriendelijke man. Over. Dan blijft bidden over. Ik, ik zou zeggen, waag is een poging. Hm. Ja. U hoorde... Gerrit Kalsbeek in gesprek met de marniksen Kortenaar. Gerrit, uh, je bent die roes die toch weer op gaan zoeken op je eigen manier. Die vier capsules die je net achterover hebt gegooid. Hoe gaat het? Nou, het heet Vijfde Versnelling, Mark. Voor een beetje vaag word ik ervan. Een beetje, beetje trillig. Wat me verbaast, want als het legaal is... dan zou het toch niet moeten werken eigenlijk... Is het zo? Maar, uh, <laughs> maar dus nee, al... misschien, misschien gaat het dan binnenkort ook uit de handel. Maar uh, nee, ik, ik voel me goed. Een beetje, uh, beetje... Ik zie bijvoorbeeld nu voor het eerst dat jij grijs, groen, bruine ogen hebt. Dat klopt. Ja. Dat heb ik. Dat zie je heel goed. Ja, dat en zie weer, ik, ik, ik Ik zie je al jaren en ik kijk ja, ik, bedoel, Hoe lang ken ik jou nou? En ineens zie ik gewoon dat jouw ogen... Een beetje ja, van kleur veranderen. Dat, dat, dat is heel goed. Je, kunt, je krijgt er je krijgt hele goede ogen van. Dus in elk geval van dit, van dit goedje. Misschien zit er wortel-extract in. En uh, terwijl het hier een beetje scheverig is, en ik heb ook een bril op die spiegelt, waarschijnlijk Vandaag. is het wat goed. Nee, ja. maar het gaat goed. En, dus, alles, alles onder controle. Ja, je kan ook straks die, naar huis rijden, nog? Die, dat, nou, laat ik dat straks zien. Ik, die, die andere pillen bewaar ik nog even. Want, uh, dat groene goedje goed. daar? Even kijken er, hoe, uh, uh, ja, ja. hoe dit gaat. Dit is studio It's daar deze week over roes Roes. Ja. Schrijver Niek de Vries die is regelmatig te horen bij Studio Itsela... met een ultrakort verhaal. De titel is ditmaal... Roes. We werden min of meer vrienden tijdens het congres van Bremen. Hij liet me zijn verzameling basgitaren zien... maar hij had nog veel meer hobby's. Met een gigantische vaat reesden we naar het lab... waar hij de deuren opengooide en me als in een roes volging naar een enorme kijker. Hij struikelde het trapje op, richtte de kijker... en zei gepassioneerd... Mijn vriend, vergeet nooit, het bestaan is eindig. Uiteindelijk, over zo'n zes miljard lichtjaren... zal alles opnieuw leeg en koud zijn. Luister wat ik zeg, leeg en koud... Hij draaide zich naar me toe, keek me aan. En pas toen besefte ik hoe zijn huwelijk ervoor stond. Ja. Treurig. Roos. Ja. Roos kan... Een beetje treurig. Ik word er een beetje treurig van. Het kan je met postzegels verzamelen, bijvoorbeeld. Of, uh, dat, dat kan, dan kun je zo induiken dat het, uh, dat het huwelijk eraan gaat, bijvoorbeeld. Ja? Jij bent niet echt een, een roeszoeker, geloof nee, ik, hè? Nee, want ik, ik, heb, ik heb natuurlijk wel wat, wat, wat geprobeerd... heb van die koekjes gegeten, van die Ik, ik heb nog wat pillen over, maar... Wat, nee, dankjewel, dat doe ik niet doe, doen. Doe. Want ik vind mezelf eigenlijk al een beetje... af en toe denk ik ook van, nou, ja, ik moet dat niet toch meer hebben. Misschien, heb, maar, jij, misschien ik, heb jij een hormonale roes. Dat zou kunnen, want dat je het voor jezelf... Dat zou kunnen. Ja, ik ben mijn vader geworden. Maar dat, ik had het ook al daarvoor al hoor. Maar ik werd, ik werd, ik werd van, die, van, die, van die jointjes werd ik, werd ik uh, helemaal niet goed. Een beetje paranoïd. Beetje... Paranoïd, nee, dat moet je niet hebben. Paranoïde, nee. hoe zeg je dat? Ja. Ik, ik, ik, ik vind het een beetje, beetje raar. En een beetje angstig. Dus ja, dat moet je niet doen. Sommige mensen kunnen er gewoon niet tegen. Die moeten er niet aan beginnen. Want er kunnen hele rare dingen gebeuren. Dan kun je in psychose raken. Dat, soort dingen. Dat, dat, dat Dat is gewoon, sommige mensen hebben dat. Ja, zeker. Maar je hebt het dus nog nooit last. Daar heb je geen last van. Daarvan niet, nee. Nee. Voel je nu iets? Weer? Nog? Extra erbij? Beetje, het deed wel de vijfde versnelling, hè? Ik voel, ik voel, ik voel een beetje in mijn maag. Ik in je een maag? Ja, een beetje oh, een... Beetje misselijk? Een, een licht misselijk gevoel. Ja, ja bo. Oh. Neem een ander perretje erbij. Nee, dat, moet ik, dat wil ik niet vragen. Neem een graagje water, alsjeblieft. Zeg maar, eh, wat je net zelf zei, hè, Als ja. nog je nog kunt concentreren. De, mm -hmm. de, de, uh, er is een, uh, een soort wedloop, wat je hebt. Dan mag het beeld weer en dan mag je weer niet. Wetloop, ja. Ja, ja dat klopt. En hoe snel gaat dat? Wat kom jij tegen en wat je een half jaar later niet meer tegenkomt? Werkt het zo? In smart shop. Nou, kijk, de meeste genotsmiddelen zijn wel te krijgen. Wat vervelend is dat de kwaliteit zo slecht is... omdat het door de maffia verkocht wordt. Dus je kan alles kopen. Maar je zegt steeds Dus dus dus maffia. Nou ja, je kook je niet bij de apotheker. was het probleem. Dan had je gewoon goede spullen. Dus je moet het overal op plaatsen kopen waarmee gerotseld wordt, omdat, ja. het, omdat er geld, veel geld in omgaat. Ja. En ja, daar zijn we gewoon in overgeleverd. Tenzij je het dus bij de legale middelen houdt... die tot nu toe me niet tegenvallen. Maar, um, ja, ja. maar je hebt ook een legale, legale uh, wiet... Hè, waar zoveel werkzame stoffen in zit, dat hij ook, je zegt, er zijn geen softdrugs meer ja dus, of of zat, dat is, is dat, dat, dat flauwekul? Flauwe dan, dan neem, doe je toch wat minder in je jointje oh, of, of je neemt uh, wat minder sigaretjes dat is echt dat is gewoon propaganda als oh, is dat wat je ja. ik, ik, dus ik ben dus echt ik weet echt van ik weet echt van niks dus ja duidelijk Nee. nee, maar goed, dat geeft toch niet? Ik bedoel, je, je hebt zoveel middelen. Kijk, je kan ook door muziek in je roes komen. Ja, of, of, of, of door sporten. Of je kan kijk. zoveel middelen. Kan je, maar goed, de, de chemische middelen, dat, worden, dat is lastig. De, de overheid heeft lief dat we sporten kopen en uh, alcohol drinken. Er zit veel taxbelasting uh, op. Ja, ja. Bij, bij duiken, als je over sporten gesproken bij duiken, er gebeurt er ook wat. Hè? Uh, dit, dit is duiker Kees den Toom. Ik ben Kees den Toom, duiker van beroep. Ik duik inmiddels ruim 35 jaar. En mijn duikgebied is de wereld. Een roes is eigenlijk dat je, zeg maar tenminste de roes die ik dan kan beschrijven... tijdens het duiken, want daar gaat het hier om... is een soort van beneveling van geest die twee kanten uit kan... Het kan enerzijds zo zijn dat je, dat je het gevoel hebt dat het geluk niet meer op kan. En dat alles even mooi is. Het leven lacht je toe. Het onderwaterleven met name lacht je toe. En ja, dat is de geweldige kant die je kunt hebben van de roes. En een andere kant is dat je dermate beneveld bent. Dat je eigenlijk geen enkel besef hebt van wat je aan het doen bent. Dus ook niet het besef hebt van hoe mooi het allemaal is. Uiteindelijk lijkt het heel veel op elkaar. Alleen het is zwart-wit. Ja. En hoe komt nou het een, hoe komt nou het ander? Echt geen idee. Het is niet een pilletje innemen en dan uh, kom je in een soort van trip terecht of zo. Bij ons is het veel meer van: het gaat heel langzaam. Je bent je eigenlijk niet eens bewust van het feit dat je, dat je beneveld bent en dat je een roes hebt. Ik vind het geweldig om onder water te zweven. Ik vind het geweldig om, om dat gevoel te hebben. Als je duikt tot, tot 30, 40 meter in tropisch water... is het nog steeds prachtig licht. En dan, dan, is het, uh, ja, dan heb je ook nog zonnestralen die diep doordringen. Dus dan is het ja, gewoon prachtig, mooi. Ik bedoel, stop me onder water en ik ben gelukkig. Zonder beneveling is het ook al mooi, maar met beneveling is het zeker mooier. Ja. Als je het ontzettend naar je zin hebt en, en de duik is geweldig mooi... en, en het, is, het is een soort van overweldigend gevoel... Ja, daarna besef je eigenlijk pas van, goh, ja, jeetje... Uh, dat was dus kennelijk weer zo'n roes. Zo kan ik het water uitkomen. Dat je echt zegt, van, jezus, wat een gave duik was dit. Geweldig, ja. Het echt beneveld de kant dat je niet meer weet wat je doet. Ik kan me nog heel goed herinneren in Australië dat ik uh, samen met een uh, vriend van mij... dat we gingen duiken op een nieuw wrak. We groeide aan het schip zwart Koraal. Dat Zwarte Koraal was echt een bezienswaardigheid. Het wrak lag op een diepte van rond de 55, 60 meter. En we me hadden eigenlijk als staak gekregen om dat wrak in kaart te brengen... en mooie lijnen uit te zetten of in ieder geval navigatielijnen uit te zetten naar het wrak. Het enige wat ik me van die duik herinner is dat we inderdaad een stuk lijn hebben gelegd naar het wrak. Dat we het wrak niet in kaart hebben gebracht. Dat we voortdurend bezig zijn geweest met elkaar niet begrijpen... Dat ik me een fragment herinner van het wrak, maar dat is een fragment misschien van één beeld. En dat is dan inderdaad waar het wrak zo beroemd aan zou, zou moeten zijn, het zwarte koraal. Maar nee, ik heb er niet van genoten. Ik heb het wrak nauwelijks gezien, terwijl ik toch helemaal langs langsgezwommen ben, ben er overheen gezwommen. Ik bedoel, overal waar het om ging in die duik is uh, totaal aan me voorbij gegaan. Het tijdsbesef was volledig verdwenen. Dat ik wel besefte van, joh, maar je moet weer terug. En we moeten ook proberen samen terug te komen. Een soort van, van vaag besef. En dat we het gevoel hadden van, wat een geluk dat hier een lijn ligt... dat we weer terug kunnen komen waar we begonnen zijn. Want ik had helemaal niet meer het besef dat ik zelf die lijn uitgelegd had daar. En dat was dus wel een van de meest ernstige vormen van een van soort van beneveling. Buiten het feit dat ik ook het gevoel had van... het water is zo ontzettend stroperig en dik hier. Ik beweeg zo langzaam. En het was, denk ik, op dat moment dan gelukt dat wij samen zijn bovengekomen. En dat is ook iets, uh, ja, bedoel, dat, dat wil je maar één keer meemaken in je leven. En dat uh, moet gewoon nooit meer. Het gekke is ook dat, dat, dat, dat, dat gedurende die opstijging, daar word je weer helderder. Want dat is natuurlijk het voordeel van een roes bij het duiken. Het is ook snel weer over. Je hebt ook geen kopheinde daarna of wat dan ook. Maar dat je dan uh, in de opstijging al tot een soort van besef komt... Uh, ben ik echt godsnaam mee bezig geweest, ja. Ja, die roest is toch een reactie van de hersenen op, op zeg maar de hoeveelheid stikstof... die je op een bepaalde diepte zeg maar, inademt en die waarmee ja, je hersenen zeg maar, gaan reageren. Ja. En als je op 50 meter diep zit, ja, dan heb je nog steeds 80 Maar dan wordt de totale hoeveelheid stikstof die wordt, zeg maar, zes keer zoveel. Dan is de druk 6 bar. En dan krijg je zes keer die 0,8 hoeveelheid stikstof en dan zit je dus bijna... Ja, op, op een vijf bar aan stikstofdruk en daar gaan onze hersenen op reageren. Dat dus is inderdaad een pilletje stikstof, ja, extern. En dat benevelt je. Ja. Dat is uh, te vergelijken met, met een soort roest die, die je kunt hebben die een anesthesie geeft. Alleen dan geleidelijk aan natuurlijk. Het is dus niet in één keer dat, dat je dus weg bent, maar je beoordelingsniveau, je, je bewustzijnsniveau, dat ligt op een krankzinnig laag niveau. Dat kan je voorkomen door, door de, te, te duiken op, op uh, mengsels die geschikt zijn voor bepaalde dieptes. Dus eigenlijk vermijden we de echte roes vanwege de stikstof. Maar het gevoel wat we hebben met duiken is nog steeds een soort van uh, geweldig. Ja. Maar dat heeft daar niks meer te maken met een echte roes vanwege stikstof. Ja, we zijn op zoek naar een nieuwe roes voor onze collega Gerrit. Maar dan is dit het ook niet eigenlijk, want jullie proberen vooral de roes te ontwijken. Toch? Ja, voor collega Gerrit gaat het dit niet worden. Want wij proberen echt rust te vermijden, ja. Stop me onder water. En ik ben gelukkig. En ik ben gelukkig, zegt Duiker Kees den Toom. een beetje gevaarlijk roes, hè, dat duiken. Gaat het, wel? gaat het, Gerrit? Ja, het gaat heel goed. Ik wist niet dat de radio hmm. zo sloop kon zijn. Dat heet Slow de feit radio. versnelling, wat je, net, wat je hebt genomen. De Ja, zeggen ze. Um. Ja, kijk, hoe je in de roes raakt, hè? hoe je in mm. roes raakt... Dat, dat, dat maakt natuurlijk of je het leuk vindt of niet leuk vindt. Ook met die pillen. Uh, hoe bedoel je? Nou ja. Bijvoorbeeld, ik, ik, ik, had, ik, had, um, ik moest een keertje onder zeil in, uh, in Engeland. Ik was op vakantie. En toen kreeg ik opeens blinde darmen, acute blinde darmentsteking. In, in Penzance, uiterste puntje van Cornwall. En ik kwam in het ziekenhuis terecht... En ik moest onder zeil, en de anesthesist uh, die kwam naar me toe. met die spuiten, ik, moest, ik, moest, ik ging onder zeil. En ik was een beetje nerveus. En zei don't worry, everything will be okay. You know what he did to me, zei hij toen. Terwijl hij zijn spuit klaarmaakte. Nee, zei hij. Take my balls off. En woep, hij spuit zo die arm in. Hij spuit zo die spuit in mijn arm zo. Dus ik moest op zijn lachen. Ik hij, steeds hij, hij, man. Nee, nee, nee they, they cut my balls off, zei hij. Jeetje. Dus met andere woorden, ze jeetje. Jeetje geen lachen. Hij, had, hij, had, hij had niks. Ze had niks gemerkt. Dat was jij grappig. Ja, hij moest een beetje lachen met de situatie. En hup, hij, spuit die, hij spuit zo in mijn arm in me vol en die was weg. Wow. Dus ik, ik ging een beetje lachend, ging ik zo weg. Is, en, is dat ook te koop, dat spul? Is, dat was dat was het. Maar je wou ook duidelijk maken dat het helemaal geen enkel probleem is. Dat je, dat je niks voelt. Daar komt het op neer. Ja. Komt het over? Gerrit, komt het over? Het, uh, het komt heel goed over. Ja. Nee, dit is een fantastisch programma. Studio It's. Goed, we gaan, uh, we gaan oh. door met de zoektocht. Tweede ja. deel: zoektocht naar de Poitien in Ierland. Aan de westkust. Um, uh, ja, medewerker. Uh, uh, Jacqueline van Studio Itzada, van de buitendienst... Um, die is dus op zoek naar een 60% of meer uh, drankje in Ierland. En de verha verhalen in Ierland zeggen dat het Connemara is... waar je die drank moet zoeken. Aan de westkust, waar het altijd, ja, altijd waait. Soms met regen erbij. En uh, daar zou nog steeds de ouderwetse de echte pochin te vinden zijn. Maar wees voorzichtig. Want de straf op het stoken of een bezit hebben van pochin is erg hoog. Ik zit nu in de auto te wachten, terwijl Patrick en Jimmy hier achter dit huisje waar we gestopt zijn. We zijn eerst van de zeg maar, hoofdweg, dat heet dan hoofdweg, in Connemara afgegaan. En toen nog een weg en toen nog een weggetje into the silence en dan komen ze weer aan. I don't think they've, dat ze iemand gevonden hebben. En hoor je de wind hier omheen? En regen, dit is Connemara. Want hier kunnen wij dus... Nieuwe pachinko. Oh, daar komt iemand aan. That's your man. Komt hij eraan? We're in luck, he's just coming back. Oh, and he's running up the road. Met een hele grote zwarte hond als een wolf voor hem uit. Maar dit is zo geïsoleerd hier. We zijn palen aan de oceaan. Heel ver weg in Connemara. Jesus, maar dit weer. Dat je hierin kan. Je, je hebt echt alcohol nodig om dit te overleven. Hello, hello. Een vrij gezel van de jaren 40. Alweer een paddy, zo heet hij. De verlegen lach is vriendelijk en het is eigenlijk een vrij onopvallende man. Maar als je dat huisje uitgaat, dan beginnen de heuvels en 30 meter buiten de deur en je bent totaal onzichtbaar. En daar ergens maakt hij het spul en dan heeft hij zijn worm, dat, dat, die spiraal waardoor je destilleert, heeft hij dus ergens in een moeras verborgen als hij hem niet gebruikt en in zijn douche een kale ruimte staat een grote plastic container met een kraantje en lege flessen en als je dan een bestelling doet dan vult hij die uit de grote container. Then steek to the crater the bursting in nature for thinking yourself. I make a toast to the pot makers of Connemara. May they live long and prosper. En nou gaan het nog even mean. proberen uit de Connemara. I take a sip from you, Jimmy. Oeh. Hey. This is good. Wauw, this is nice. Het man's gaat brandend naar beneden. This is very, very good. Yeah. Er is maar één man op het hele Ierse eiland die nog weet hoe de potjeen van vroeger smaakt, en hem willen we onze poutine laten testen. Het is de hoogbejaarde John William. have to pronounce the G uitspelen. Sjoogje. Heel vroeger, toen hij op Lettermore opgroeide, hielp hij de ouderen bij het poutine maken. En als na de lange voorbereiding de drank eindelijk kon worden gestookt, moesten de kinderen fris water brengen om de koperen warm af te koelen. Wat goede pochine is, als je een half glaasje op hebt, ga je ervan zingen. Don't smell bad to me. Thank you, that's enough for me. of you. You taste it and you see how it no, is. It's not too bad. It's not that bad. No. It is strong. If you could leave that now for three to six months, mm. you would have a, a nice drink after six months. So well, that's it. Might well, I wish you the best of luck? Oh decoe says for law. Oh de twee flessen die we mee hebben gebracht staan in de bijkeuk op de kast. Een whiskyfles en een vodkafles. En af en toe neem ik een slokje. Ik vergeet wat ik een seconde van tevoren deed. En ik zweef even in de bovenste verdieping van mijn wezen. We moeten hem zes maanden laten rusten, zei de oude John William ook. En dan? Dan boeken we een reisje in Ierland. Dat droomde ik vannacht. Met onze magic magicfles. Om daar in de gierende storm dronken over een eiland te kruipen. Warm van binnen en versmolten met de elementen. Ja, dat wordt toch heel mooi gezongen, hè, over Pochin? Ja. Beter wat, wat je net kunt horen. Dit is dan het begin. Dit is misschien beter pochien, want die, man, die oude oh, man ja. die kon het zich ook nog allemaal herinneren. Ja, ja, ja. ja. Zuiver pochien, geen gif erin. Zeg, um, uh, die pillen die je net hebt genomen, die, uh, doen die wat nou of doen die nou niet Ja, het was een beetje tegen. Ik ben het een beetje realerig en een Goed, beetje vaag gemaakt. Dan heb ik hier iets wat echt werkt, wat niet verboden is, en wat voorlopig ook niet verboden zal worden waarschijnlijk. Nobiskaat. Nobiskaat in een echt raspje. En die raspjes kun je overal kopen voor een, voor een euro. En dat is zo'n zo kokertje met een platte achterkant. Kun je zo uh, vastmaken aan je riem. Er zit, zit, zit, zit boven zit een klepje. En dan kun je zo een nobuskaat stoppen. En het schijnt hartstikke... T's hartstikke te werken een beetje als ecstasy of een beetje marihuana. En het is behoorlijk link... als je te veel van neemt trouwens. Het oh. is niet best. Ik zei er ook nog ontzettende... ontzettende kaarten van te krijgen. Maar goed, dit, dit is gewoon... Novus Kaat werken sowieso, schijnt het. En het is ook nog eens een keertje, heb ik gelezen... dat uh, Nederlanders die hebben... de eilanden waar dit vandaan kwam... dat waren de... Ik geloof de, de, de, de, de, ban, de banda-eilanden waren dat. Die hebben die helemaal uitgemoord... om het geheim van de van Novus uh, een beetje te, te kunnen bewaren. De VOC zat erachter. Dat was dat onze de joost is islamitische traditie. Dus, dus, dus, dus dat aspect van, de, van, van, van zware drugs heeft ook ook eens een keer. Zeg, we gaan, nu, we gaan nu over naar het hoorspel nog even. Hè? Dat Want is volgende belangrijk. week, eh, volgende zondag, laatste dag het hoorspel ingeleefd kan worden. Ja. Gerrit, jij, eh, jij bent geïnitieerd, ook de hoorspel, grote, korte, kleine hoorspel, wedstrijd van Studio daar. Doe mee. We, gaan, we laten even een, uh, eentje horen. woord van Peter Schramer, dat... heel leuk hoorspel. De laatste man, als schoolproepje. Ja. Doe mee, allen. De laatste man. Een hoorspel naar het kortste science fiction te verhaal ter wereld. Regie bij het Alleen het kloppen van zijn hart kon hij horen. Voor de rest was het stil. Gek werd hij van die stilte. Hoe lang was hij nu al alleen? Weken... Maanden? Hij wist het gewoon niet meer. Waarom het was gebeurd wist hij ook niet meer. Bijna een jaar geleden was het dan uiteindelijk toch gebeurd. En nu was hij als laatste overgebleven. De laatste man op aarde zat alleen in zijn kamer. Plotseling werd er op de deur geklopt. Een hartverlamming ontvolkte de wereld. En met dit korte hoorspel schuiten we deze aflevering van Studio daar af. Straks in het bureau Buitenland, de Arabische Lente... die inspireert wereldwijd steeds meer jongeren... om in opstand te komen tegen de heersende elite. Daarover dus uh, naar uh, Sterren in Dank Gerrit. Nog Dag, acht me. dagen, vijf uur, twee minuten en veertien seconden. En dan sluit onze competitie voor het beste, mooiste, leukste korte hoorspel. Tijd genoeg dus. Stuur uw radiodrama van maximaal 6 minuten naar studio.vpro.nl. En doe die claim naar Veen. En doe die claim naar Veen. En doe die claim naar Veen. En doe die claim naar Veen. Alle inzendingen tot heden zijn te beluisteren op hoorspelweb.com. Zet hem op en ga aan de slag. Doe de